Morgen regent het langere tijd en s'avonds gaat het aan de kust flink waaien. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N247 heeft zich een file gevormd vanuit Amsterdam naar Horen. Tredt langzaam tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland... over drie kilometer en het kost je 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ja, de vijf, uh, vijf heren, heren en dames van uh, die uh, groep met uh, Let Me Be The One. Jawel, het is uh, 8 over 4 op de maandagmiddag voor de herhaling en gewoon uh, live op de zaterdagmiddag. Zonnetjes schijnen nog een beetje flauwtjes uh, buiten. Wind is uh, volgens mij iets gaan liggen, gelukkig. Ietsje, maar niet veel. Nee, niet veel, dus we moeten straks nog eventjes uh, flink tegen de wind intrappen. Nee, je het wind mee hoor. Wij hebben wind mee, gelukkig uh, maar. Wat gaan we in de derde uur allemaal nog doen? Buiten de groeten doen aan Sean. Hallo Sean. Ja, Sean, welkom uh, luisteraar. Uit welkom België, uit België. Ja, ja. leuk. Ja. Nee, leuk. Goed, uh, wat hebben we nog meer? Uiteraard, over een tweetal platen gaan we, is het tijd voor Pit Report. En uh, we gaan allereerst dan schakelen met uh, onze verslaggever ter plaatse, Willem van Densen. Want die is uh, tijdens de DNRT-races uh, vandaag aanwezig op het circuit. We gaan nog een keer met hem schakelen naar de stand van zaken... in het toch overvolle raceprogramma dit weekend op het circuit Zandvoort. Half vijf is het natuurlijk tijd voor het dier van de week. We hadden vorige week Dash. Nou, die heeft eindelijk uh, gelukkig ook een uh, dak boven zijn hoofd gevonden. Dus de, vanda de, vandaag weer een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Dobby. Ik weet niet of je daar een plaatje van hebt. Dob dobby? dobby, dobby. Dat wordt lastig. Nee, nee, dat wordt lastig. Goed, het, het gedicht van de week. Nou, daar was je ook vrij flot uit. Ja, toch? Ja. ja, ja, ja. Het uh, leven is één groot feest. Ja, het is uh, heel uh, actueel ook. Het leven is een feest. En uh, de verkorte titel is Lekker leven. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. Kwart voor vijf is het zover. En wie weet nog wat meer sportnieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En mocht je het nog niet hebben, dat kan via de ZFM app. En die is gratis, verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Ja, we gaan even naar onze zuidenburen, naar België inderdaad, met Lost Frequencies. Ships go by and wave at me, I try. in between your heart We hebben een voor de nieuwe single van Lost Frequencies. Ik hey, weet Lost Me Now. Ja, zo dadelijk gaan we schakelen naar het circuit, maar Dit yes. is ZFM Zandvoort. Billy Joel. Dat was uh, Billy Joel en You're Only Human. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we zijn weer gewoon op tijd. Hè? Even na kwart over vier betekent tijd voor de Pit Reports. Maar ditmaal hoor je niet die zwoele stem van Albert-Jan... maar uh, de stem van uh, Willem van Dezen op het circuit Zandvoort. Want uh, daar is het uh, DNT uh, Super Weekend uh, gaande inderdaad. Uh, met ook uh, de Henk Kok uh, Super Cup. Toch? Zeg ik dat goed? Willem? Ja, de Super Prix. Zalvoort uh, <laughs> Super Prix. Maar <laughs> okay. als je deze maar een naam heb. Hè, we hebben daar uh, zojuist hebben de race gehad. Uh, ja, de gecombineerde race van de... SI, dat staat uh, voor Squadra Italia. En, uh, de naam zegt het al, Italiaanse auto's en die waren gecombineerd met de Tourklasse uh, van uh, DNF. De Squadra Italia, ja een leuke race om te zien. Veel Alfa's uiteraard aanwezig. De race werd gewonnen door uh, Rommel Sleutels. Maar op de tweede plaats hadden we een mooie auto de Lancia van, uh, van Zijlbergen. En die kwam van achteruit het veld en die is toch aardig naar uh, voren uh, weten uh, doorgekregen. En een mooie tweede plaats voor Zijlbergen. Kijken we nog even naar de tourklasse dan. Die werd gewonnen door Groenewegen voor Mulder. Beide in een BMW E36. En de derde plaats was voor de Honda 7 van Paul de Bruin. Hier op Zankort gaan we nog even verder tot een uur op 7 ...met diverse racers. Morgen ook een lange dag van 9 tot 7 ...met alle klasses die nogmaals aan start komen... Ben je nou een speedjunk en uh, heb je daar nog niet genoeg van? Heb ik nog wel een uh, kijkers tip voor de TV? Morgen uh, niet vergeten, de Indy 500 natuurlijk op SICO wordt uitgezonden, ook op Apple 7 dacht ik met een mooie startplaats, de 19-jarige hoofddorper Marijn van Kalmthoud. In Amerika wordt hij Rienes van Kalmthoud. In Amerika wordt hij uh, genoemd. Een mooie race, 500 Indianapolis snelheid daar gemiddeld van 360 km per uur. Nou ja, dat halen ze hier nog niet eens op terecht en weet je, weet je wat, ik heb uh, gezien welke helm hij morgenavond opzet. Die is uh, half oranje. En de andere, ja. helft, de andere helft is uh, gespoten in de kleuren zoals uh, uh, Arie Luijendijk uh, toen hij de, uh, die 500 won uh, uh, uh, gespoten. Dat is wel een, een ode aan uh, Arie Luijendijk. Ja, Arie die hem ook uh, min of meer wel uh, coacht daar in Amerika. Ja, dat is een hele mooie helm, half half. Eén deel zijn eigen ja. ontwerp en het andere uh, ja, zoals uh, Ari Luyendijk ermee reed. Nou, klopt dan. Of ik mijn pitreport kan ik ook weer in inkorten. Want uh, dat bericht uh, was je helemaal weer voor. Ja, is mooi gecombineerd dan. Ja, nou ja, daar was je niet van op de oog. Ja, dat... Ik ben ook niet boos. Nou, zou je het wel zijn. Ja, en nou loopt dat ook een beetje uit, hè, Willem? Dus uh, wat dat betreft, toch? Ja, de hele dag al, hè. De hele dag al. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oké, okay, nou uh, Willem, ja, Willem, op het circuit uh, vandaag nog, uh, nog heel veel races. Nog een uh, drukke dag. Ga je het allemaal meemaken, ook de, de SLK, is, uh, is die inmiddels uh, zeg maar, uh, op, de, op de baan? Nou ja, die zijn wel uh, min of meer startbereid. Uh, ze zijn nog niet voor start gegaan, maar dat kan niet lang meer duren. Oké, okay, nou ik zou zeggen vanuit de studio nog van hartelijk dank namens de luisteraars uh, voor je bijdrage vandaag. En ik verheug me nu alweer op jouw volgende bijdrage. Oké, okay, dat dus, uh, als het goed is over twee weken. Oké, hebben we de agenda zetten. Ja, ik wou net zeggen, we zetten hem we zetten in de agenda. Dankjewel Willem voor deze. was weer gezellig vanaf het circuit in Zandvoort. En uh, vanaf volgende week, of over twee weken, heeft het gewoon een andere naam. Niets is beter dan met jou, de koud rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in Handen. Dus we gaan maar naar je ouders in Zoute Landen. In Zoute landen, en dan zitten we hier. Als je naar de Nederlandse radio luistert... dan hoor je meestal van de ah, single Take On Me. Maar die draait we ditmaal niet. Eh, gewoon een verrassing, hè? Crywolf, eveneens uit uh, diezelfde tijd. Ook een beetje uit de tijd van uh, Tears for Fears. Daar hoorde ik vanmorgen nog een plaat bij uh, collega Wilco Toebak uh, van, trouwens. En van de week was er een hele mooie documentaire over uh, Tears for Fears. Het was een uh, geweldige documentaire om uh, te zien... en hoe de heren er uh, nu mee omgaan met het succes van toen...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 Een kat die dus net al zo zelfverzekerd is zou zijn, zou dat moeten kunnen. Ook moet het gewoon heel goed begeleid worden door mijn baasje, dan wel baasjes. Alleen thuis zijn vind ik lastig, want ik ben niet, dat ben ik niet gewend. In mijn vorig huis was het heel gehoorig en reageerde ik overal op. Bij familie met een andere hond, houd ik mijn beste vriend was... kon ik even, wel even alleen thuis blijven tijdens een boodschap. Dan piepte en jankte ik heel af en toe in plaats van de hele tijd. Met een rustig maatje en tijd moet ik ook kunnen leren alleen te blijven. Ook ben ik best actief als ik eenmaal gewend ben. Lekker wandelen buiten vind ik heel leuk. Ik ben heel gek op aandacht als ik je vertrouw. Samen met denkspelletjes doen vind ik echt geweldig. Een cursus zou dan voor mij ook heel erg goed zijn. Ik ben op zoek naar iemand die veel geduld, liefde en kennis heeft. Iemand die mij kan helpen een stabiele hond te worden. En waar al een, eh, en waar al een andere hond of meerdere honden aanwezig zijn. Bent u enthousiast geworden, naar, uh, maar heeft u wel geduld met het kennismaken en wat anders? Vind ik u een beetje eng. Neem dan snel contact op met mijn verzorgers en deze vertellen u graag meer. En waar verblijft Dobby? Dobby verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl want ook Dobby verdient een thuis. Stil te sterven, een leven die brand. Het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, ben bang. Het hoeft niet meer. kom je ineens een plaat tegen die je al heel lang niet meer gedraaid hebt op de Zandvoorts Radio. Nou, dan werd het wel weer tijd, hè? De kast, hoor je. De live versie van uh, -e Dai. Het is twaalf uh, minuten over half vijf op de zaterdag en de maandagmiddag. Zo dadelijk het mooie gedicht van de dag. Wij gaan lekker leven. En dat zal je horen ook zo dadelijk na het volgende plaatje.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 En de Crazy Love of all. Speciaal voor een trouwe luisteraar van uh, dit programma, Albert-Jan. Klopt. Dat, dat, je, dat je heel goed uh, geschoten deed. Ja, ja. oké, okay, nee. dat uh, Goede Perfect. planning. Zo vlak voor daar het gedicht van de dag. Mee. Kijk, daar ben ik nou weer blij mee. <laughs> het gedicht van de dag, want het is kwart voor vijf geweest. Hier is hij. We gaan lekker leven. Het leven. Het leven is een feest. Geniet dan ook.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 En we praten, we praten over alle mooie dingen die er zijn. Met een lach op je gezicht... maak ook jij... jij mij blij. Ik wil leven. Lekker leven. Geen tijd voor zorgen of trammeland. Ik wil leven. Ja, lekker leven. Niet bang zijn voor morgen. Niets aan de hand. Vandaag, vandaag is nog lang niet voorbij. Dus pluk de dag... Met mij. Er zijn soms van die dagen dat alles tegen zit. Nee, niet klagen, maar draai je om. Zet het gedicht op de webcam. En misschien, misschien wordt het een hit. Er zijn zoveel, zoveel leuke dingen. Maar je moet ze even zien. Zet de webcam maar aan. Ja, dit is jouw dag misschien. Je moet, je moet elke dag genieten... Want het leven is maar kort. En ben al tevreden als het morgen, morgen net zo wordt. En als eerst door het gedicht van de dag Lekker Leven bij ZFM. En daarachteraan deze geweldige singel van Maart Hoogkamer. Eveneens Lekker Leven. Acht minuten voor vijf uur. Nou, we gaan nog even door met de Nederlandstalige plaatjes. We hebben er even zin in, hè. Een soort entertainment voor jou je nu krijgt. Ja. In ons café. ...langsgekomen is vanmorgen. Vanmorgen en dat dit soort muziek al draaien. In ja, ons café. ja, ja. De buren moeten wel gedacht hebben... ...wat is er met die mannen? Ja, en dan uh, keihard over die speakers. <laughs> Frans Duits en uh, Django Wagner. En in ons café een plaatje... ...een beetje à la Entertainment for You ook. Ja. Zou Fred er weer zijn? Ik weet het eigenlijk. Ik weet niet. Ik heb, ik heb nog, uh, nog geen uh, appje gehad. Maar in ieder geval tussen zes... Uh, ...en acht is het weer tijd... ...voor Entertainment for You. Dan, Zo, is dat dan, dan, het... dan non-stop, dan wel met Fred... Dat, is even, uh, dat weten we dus nog niet. Maar in ieder geval, er is weer uh, spraakmakende muziek tussen in... 6 en 8. Zo staat. En morgen? Morgen, nou ja, natuurlijk in Pit Report een uitgebreide voorbeschouwing op de Indy 500. Met uh, Van Kalmhout, de Nederlander uh, Rookie, in, uh, in de Amerikaanse racerij. En uh, die heeft zich toch al heel knap als vierde geplaatst. En uh, dat is uh, lange tijd niet voorgekomen. De laatste winnaar, uh, een Nederlandse winnaar was Arie Luijendijk. En dat is heel lang geleden. De ouderen on ons kennen hem ongetwijfeld. In, in, ieder geval van, in ieder geval van de Arie Luijendijk-bocht. Maar dat wordt morgenavond zeker uh, live kijken naar de Indy 500. Morgen natuurlijk ook de finale van de Champions League. Uh, morgenavond. Uh, er wordt morgen overdag gegolfd op Wales. Joost Luiter is er helaas niet bij. Hebben we nog een uh, voorbeschouwing? Uh, nou ga ik je aan het werk zetten. Nou, het kijk uit, kijk uit. Tour de France of niet? Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb alle etappes al uh, uitgeprint. En, uh, maar ja goed. Nou, die hoef je niet allemaal door te nemen. Nee, <laughs> we houden ja, ja, ja. geen plaat meer over morgen. Nou, ik ben, maar, uh, ben benieuwd of ze de, de Tour de France uitrijden. Met al die strenge virusregels. Ja. Want er hoeft maar iets te gebeuren. En het is, uh, is gebeurd. Ja, dus ik ben, ik ben al lang niet zeker dat we vrijdag in Parijs aankomen. Maar laten we ervan uitgaan dat het uh, gewoon van start gaat. En dat we mooie wieler, wielrennerij te zien krijgen. Nou, wij zijn er morgen weer. Uh, morgenmiddag morgenmiddag waarschijnlijk ook nog uh, het verslag van het DTM. De race op de Lauwzitsering. Vandaag was de race 1 uh, met de keurige derde plaats van Robin Frijns. En uh, wellicht dat hij morgen weer een, uh, iets in de melk te brokkelen heeft, om het zo maar eens te zeggen. En wat hebben we hebben uh, ja, MotoGP morgen ook. Uh, de, de, de Rossi weer aan de start. En wellicht dat we daar ook even een verslag van kunnen doen tijdens goed. de uitzending. Ik hoef minder me dus cd's mee te nemen morgen. Zo, maar heb ik me nou genoeg aan het werk gezet? Ja, ah, nee, ja, ja je hebt je werk al gedaan volgens mij. Ja, ja klopt. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan, dankjewel luisteraars. Wij zijn er morgen weer tussen twee en vijf. Hele fijne zaterdagavond alvast. En graag tot morgen. Dag, doei doei. Some things in love are bait. They can really might you made. Other things just might you swear and curse.